Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. Ja. D-reizen. Live your dreams. 18 plus speelbunds. Oh, ja? Serieus? Oh. oh, wat een geld! 50.000, wat verdukken Ben jij de volgende postcode loterij oh, Zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm bij. Als het sneeuwt of auw, oh, aangot. Als hij van je fiets waait, of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme Chocomel. Oh, Maak de hele winter koel.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 ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn vorig jaar flink meer verkeersboetes voor niet-handsfree bellen uitgedeeld... door intensiever te handhaven, zegt de politie. Die houdt nu gerichte controles op veel verschillende plekken... en dat zorgt dat weggebruikers er lastiger op kunnen inspelen. Het aantal boetes voor snelheidsovertredingen ging juist naar beneden. Na de hek bij het laboratorium Clinical Diagnostics... hebben bijna 120 mensen aangifte gedaan.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 Groningen kan de 2000ste aardbeving door de gaswinning in de boeken zetten. Gisteravond was er een amper voelbare schok van 0,9 in de buurt van Uskert. Het KNMI denkt dat er sinds de jaren 80 in werkelijkheid veel meer bevingen zijn geweest. De apparatuur van vroeger kon alleen schokken zwaarder dan 1,5 registreren. En treinreizigers zijn het meest tevreden met de stations Randstal in Limburg en Mantrum in Friesland. Dat blijkt uit onderzoek van de NS, waar nu.nl over schrijft. Een station dat nieuw in de top 10 staat, is dat van Hinderlopen. Daar is de beveiliging verbeterd en er is meer groen bijgekomen. En dan het weer van Weer Online. Buien met regen, maar ook kans op hagel of onweer. Vanmiddag ook soms even zon en 5 tot 7 graden. Komende nacht helder met kans op lichte vorst. Dit was het nieuws op Slam. Jeroen, dankjewel. Het is drie minuten over tien. Goedemorgen, Jok hier bij Op Slam en verkeersinformatie van Fritsmeister. Twee vertragingen. De A37 richting Meppen tussen de Nederlandse grens en de grens bij Duitsland. Daar tien minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Galder en Sint-Annebos. Daar 21 minuten. Binnen 1 minuut ben je terug in de muziek. Peetles zometeen en ook Alessa komt eraan.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 Combineer de NS Business Card bijvoorbeeld met het DAL-abonnement. Dan is het vanaf één retour per maand vaak al voordeliger. Ontdek alle voordelen op ns.nl/slash zakelijk. Hoi Slam. Hilke, Hilke Boers. Ja, goedemorgen. We skippen de dinsdagdip. Daar gaan we met de beats van Slam, Alessa en Sasha. Nieuwe muziek: Destiny komt eraan. Na een throwback. Peters, dit is Insomnia. Goedemorgen. Borso.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 Oh, my God. Slam, Alesso en Sasha en Destiny. Alesso komt uit Zweden, ook het land van de mooie Zweedse tradities. Zo heb je in Zweden bijvoorbeeld de Fika. Ken je de Fika? Dat wordt uh, op een normale Zweedse dag twee keer per dag gedaan. Rond 11 uur ochtends en om drie uur s middags. En bij de Fika draait het om rust, sociale verbinding... en eigenlijk gewoon lekker een bakje koffie doen... met daarbij het liefst een zoet broodje... Zoals we dat graag eten natuurlijk in Zweden. Vaak is dat een uh, kaneelbroodje. En er wordt er even niet gewerkt. Zouden we natuurlijk ook gewoon in Nederland kunnen, kunnen overnemen. Hè? Dat je straks rond 11 uur tegen je baas even zegt... Nee, nu is het even tijd voor de fika. Er wordt even niet uh, koffie gedronken naast mijn pc. Nee, nu ga ik even rust nemen. En daarna, weet je wel, na zo'n moment van rust... kun je ook gewoon weer hard aan het werk. Uit Zweden hoorde je Alesso en Sasha Destiny. Dit zijn de Chase smokers. Don't Let Me Down. Bas Crashing, hit a wall, right now mm Teddy Swims en Tones en I en gone, gone, gone. En nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Zometeen nieuwe muziek van de man die breder is dan dat hij lang is. Mr. Sixpack, Jason Rullo. Ik zat ook even naar zijn workout schema te kijken. Als je zoveel tijd besteedt aan je lichaam, dan moet je er ook wel zo uitzien natuurlijk. Hij doet twee workouts per dag van anderhalf uur. Ik vraag me dan af, hoe maak je dan ook nog tijd vrij om en op te treden en muziek te maken? Ik denk dat hij bank drukt in de studio met speakers in de studio. Weet je, wel? dat is de enige manier om die dingen te combineren. En je hoort zijn nieuwe muziek, Jason De Sexy for me zometeen na Lost Frequencies. A moment of love, a dream. ain't no other girl he gon' even try, try to come way too fine to be distant, this but this I'm glad you mine, cause you're too sexy for me, sexy, you're too sexy, me. sexy for me, you too sexy for me, too sexy, sexy, sexy for me, God took his time on your sexy, sexy, sexy it's not your body, it's your mind, makes you sexy, sexy sexy, sexy, the other girl's mad, I ain't even out, cause you ain't even tryna be sexy Sexy. Can't even call you fine, you're too sexy, you're too sexy. As her face turns, she doesn't on me. Ain't no other girl you can even try to yeah, you're me. You're too sexy for me, too sexy for me, you're too sexy for me, too sexy, sexy, sexy for me. too sexy for me. Je computer klonk zo. Je tv, zo. Het nieuws, zo. Je games, zo. En je radio, die klonk zo. Slam gaat terug naar de 90's.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 1 minuut over half elf. Goedemorgen. Het glijm weerbericht van Weer Online. De trekken buien over het land. Daarin voornamelijk regen, maar hier en daar ook wat hagel en onweer. Temperatuur vandaag tussen de 5 en 7 graden. En dan de wegen af met Flitsmeister. Twee vertragingen. De A12 richting Oberhausen... tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 10 minuten. En de A37 richting Meppen. tussen Zwarte meer en de grens met Duitsland. Daar 10 minuten. Goedemorgen, zo meteen nieuwe muziek van Zara Larsen. Ook shows komt eraan, Love tonight uit. Nou, of Offenbach, dit is Miles Away bij Salem. Ontdek je of slam. Feature Brain. Neo. Warmere music. Pink Panthers en Sarah Larsen. Stateside. Zara Larsson, gloedje nieuwe muziek. Je hoort de state side bij Slam. Je luistert naar Slam, misschien wel achter het stuur. Dat doe je zeer verstandig. Dan hoef je niet op Spotify een liedje aan te klikken... of een podcast op te zetten of zo. Dat kan je ook nog eens behoorlijk wat geld kosten... want steeds meer mensen worden beboet... voor het gebruik van een smartphone achter het stuur. Vorig jaar waren dit zo'n 250.000 boetes. Alleen al in Nederland... Hoge boetes zijn dat ook, 430 euro. En er komt ook nog 9 euro aan administratiekosten bij op. Er zijn steeds vaker van die focusflitsers in Nederland. En die kunnen gewoon bij je naar binnen kijken. En dan krijg je dus automatisch die boete op de deurmat. Zo meteen hier, de Nederlandse DJ die nog nooit, nog nooit... een verkeersboete achter het stuur heeft gehad. Wie dat is, dat hoor je zo meteen hier bij Slam. Oh, Crack David naar Netendal. a drink on Tuesday, we been making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday, I met this girl on Monday, took her for a drink on Tuesday, we a making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday, Nine was time, cause I'd be getting mine, and she was looking fine,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 Cause there's no need to check for I'll be plenty time for that From the subway to my home Airlines ringing off my phone When you're feeling all alone All you gotta do is just call me, call me bij Slam. Op je dinsdagochtend echt zo'n house in de pauze throwback. En je hoort house in de pauze ook voor middag weer. Tussen 12 en 2 met alles Janus en MX, Craig David dus en Seven Days. Ongelooflijk. 250.000 boetes zijn er uitgedeeld aan mensen die hun telefoon vast hadden achter het stuur. 440 euro is dat, hè, de boete die je dan krijgt. En Martin Garrix die heeft nog nooit een verkeersboete gehad. Misschien denk je nu, Hielko, cool, weet je dat... Kun jij bij zijn persoonsgegevens hebben we na Odido nu ook een lek bij de overheid? Nee, uh, dit weet ik uh, doordat uh, Martin Garrix al uh, bekend heeft gemaakt dat hij uh, zijn rijbewijs niet heeft. Nee, hij zegt zelf, ik weet waar ik goed in ben, ik weet ook waar ik slecht in ben... en waarschijnlijk ben ik niet goed in autorijden, dus uh, heeft hij nog nooit zijn rijbewijs gehaald. Ik snap het ergens wel. Een privéjet gaat ook veel harder dan een auto, natuurlijk. Dus uh, ik geef Martin Garrick's sloot gelijk. Je hoort Martin Garrick zal meteen you so, komt er eraan. Na nieuwe muziek van Ellen Walker. Dit is Not Home bij Slam. I know this house is falling. It's falling. It's falling. Now this old familiar feeling is freaking freaking me out. De silence is too loud. So, okay, all night. Been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I. Soul. Tells me you're somebody, someone I need to know No, I can't leave this story if I just let this go Don't wanna hear my heart say I told you so Als je geen rijbewijs hebt en niet of te rijden hoeveel uh, tijd je dan overhoudt om muziek te maken. En daar hebben wij dan weer profijt van. Martin Garrix, geen rijbewijs, wel een hoop tijd over om muziek te maken. Dit was uh, Totje, samen met Jax hier bij Slam. Zometeen even terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar waarin Max Verstappen deputeerde als de jongste F1-coureur ooit. Het jaar waarin uh, Tesla met de Model X kwam en we computerden allemaal op Windows 10. Welk jaar was het? Je hoort is al meteen hier en ook deze Slam Tracks Coming dan. Slam. Coming up.